De Bundesbank heeft zich vaker kritisch uitgelaten over het Europese beleid waarmee de schuldencrisis wordt bestreden. De man die vrijdag in de Amerikaanse plaats Newtown twintig kinderen en zes volwassenen doodschoot, was mogelijk van plan nog meer slachtoffers te maken. Dat heeft de gouverneur van de staat Connecticut gezegd tegen nieuwszender ABC. Volgens de gouverneur pleegde de schutter Adam Lanza zelfmoord toen hij de eerste agenten hoorde aankomen. Het denkt daarom dat Lanza misschien plannen had om nog meer mensen te doden.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 In de Eredivisie heeft Ajax met 4-2 gewonnen van Willem II. De Amsterdammers hebben nu 1 punt achterstand op de koplopers PSV en FC Twente. Vitesse verzuimde vanmiddag op gelijke hoogte met de koplopers te komen. In Arnhem werd het tegen RKC 2-2. Feyenoord won in de Kuip met 3-2 van Ado Den Haag. Halverwege de competitie hebben de Rotterdammers nu 3 punten achterstand op PSV en Twente.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 VPRO Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het wereldnieuws met Harm Edebotje. Mensen zitten echt in de loopgraven en uh, vriendschappen worden afgebroken deze week omdat ze toevallig aan één van beide kanten staan van het, van het debat. Het is een heel belangrijk en heel emotioneel referendum voor de mensen. U hoorde, de Lib Europese liberaal koert de buff. Hij woont in Cairo en is dit week Waarnemer bij het referendum over de grondwet in Egypte. Rick Delhaas volgde hem. Straks een reportage vanuit het onrustige land. Vandaag op verkiezingscampagne met Imran Gaan. Het allerbelangrijkste wat vooral het Westen afschrikt... is dat Imran Gaan van Pakistan een pure islamitische staat wil maken. Met sharia. En in Pakistan volgde Wilma van der Maten voor ons presidentskandidaat Imran Khan. De man die bekend werd als cricketlegende en playboy... ontpopt zich nu als moslim, moslimradicaal met maar één doel... nieuwe president worden van zijn land. Dit is Bureau Buitenland van 16 december. We beginnen met Syrië. Daar winnen de rebellen steeds meer terrein. Zag ook verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hij was de afgelopen dagen in de stad Aleppo en hangt nu aan de telefoon. Goedenavond, Hans-Jaap. Goedenavond. Hoe hard rukken die rebellen op? We Hebben hier allemaal berichten dat ze de ene basis naar de andere oprollen, zo ongeveer? Ik heb net nog uh, bij een basis gestaan aan de poort, en even een klein beetje erop. Een basis die ik heel goed ken, omdat je daar steeds omheen moest rijden... onderweg naar Aleppo... Maar die hebben ze nu ingenomen. Artillerie, school noemen ze dat. Eh, met grote schilderingen van zowel vader als zoon eh, Assad op de muur. En die zijn eh, allemaal doorzeefd met kogels. Dus dat is een belangrijke overwinning. Daarmee is Aleppo wat toegankelijker geworden vanuit het noorden van Syrië. Vanaf de Turkse grens. En dat is op meer plekken eh, gebeurd in de afgelopen weken. Dus ze maken inderdaad wel wat vorderingen. Ligt de weg naar de hoofdstad Damascus open? Nee, dat nog niet. Uh, er zijn heel veel uh, plekken waar ze weerstand nog ontmoeten. En wat natuurlijk ook al een uh, grote hinderpunt is, dat de straaljagers er nog steeds zijn. En die heb ik ook nog net in actie gezien, toen ik naar de plaats Arzas ging, echt dicht tegen de Turkse grens aan. Twee hele zware klappen. Uh, gevolgd door een enorme stroom aan, aan, aan hardrijdende auto's met gewonden, uh, doden. Het is een beetje onduidelijk wat er nou uh, precies allemaal geraakt is. Ja. Maar uh, ja, dat gaat ook maar door. En dat, zolang dat kan, ben je nergens veilig in Noord-Syrië. Nee, je hebt de afgelopen dagen dus tussen die vluchtelingen gezeten in die stad. Je hebt er ook gelogeerd. Het moet heel koud zijn, zonder elektriciteit. Ja, dat was het ook. Het is een, was een verlaten complex. Uh, Assad, mensen ingewoond. Er zijn vluchtelingen uit de andere delen van Aleppo gaan zitten... Nou ja, elektra bijna nooit. Uh, water, uh, ik heb uh, nu vijf dagen niet gedoucht. Uh, ik okay. oud, en ook altijd wel weer. Ja, dat, de hele omgeving ruikt hetzelfde, dus dat maakt het niet uit. Maar ik moet voordat ik in Nederland terugkom wel even douchen. Maar uh, ja, uh, en ook altijd wel weer toch weer s'nachts ook vooral. Uh, beschietingen relatief dichtbij. Het vliegtuig van Aleppo lag dichtbij, er werd gevochten. Maar het is wel drukker in de stad. Uh, de, de, de gedeeltes die door de rebellen zijn ingenomen, daar hebben mensen iets meer vertrouwen in dat ze daar wel op straat kunnen zijn, of, ze, of het kan ze niks meer schelen. Wat vertellen de mensen hier? Nou, wat ze vertellen is dat ze heel veel gefrustreerd zijn over het feit dat... Uh, en zo weinig humanitaire hulp is. Mm -hmm. dus er is natuurlijk ook altijd de vraag geweest van militaire hulp, wanneer komt dat? Nou, we hebben de rebellen een beetje achter zich gelaten, maar dat er ook dit niet gebeurt, dat met zoveel hulporganisaties in de wereld, en niemand bestaat is om een beetje brood naar binnen te rijden in Aleppo, uh, want er wordt gevochten om brood. In lange rijen staan ze voor de bakkerijen, vaak s'nachts ook, omdat ze bang zijn dat ze overdag gebombardeerd worden door die straaljagers. Dus ze zijn wel verbitterd over die omstandigheden. En ja, we hebben toch ook vaak een, een beetje gezocht bij wat meer extremistische groepen. Jabba dan nusra Ik heb Vrij de chauffeur. En, en die groep is door de Amerikanen op de wijze van terroristische organisaties gezet. Ja. Maar ja, hij zegt, van, ik vind het een prima kluk. Ze doen tenminste wat voor ons. Er is een wapenembargo, een Europees wapenembargo. Um, Cameron, de Britse premier in Hollande, de Franse president... willen dat embargo versoepelen, modify, zoals dat dan in het Engels heet, om um de rebellen te kunnen bewapenen. Nederland en Duitsland zijn tegen... Um, die radicale moslims, daar gaat het over. Daarom zijn ze bang uh, de, de, om, om die, dat embargo op te heffen. Zie je die mensen van dat Nusra-front daar rondlopen? Ja, we hebben een paar mensen ergens uh, snel naar binnen zien rijden... die ik er wel van verdacht. Aan de andere kant wordt het heel vaag. Hè, want je ziet ook heel veel groeperingen die wat radicaler er nu gaan uitzien. Omdat ze ook weten dat ze op die manier geld kunnen loskrijgen... vanuit bepaalde buitenlanders, Saudi-Arabië... ook mensen uit Qatar die de, de zaak financieren. En uh, je, je wordt daar een beetje van weggehouden. En, en, en de anderen, de, de, wat meer gematigde de bellen... zeggen van nee, daar horen wij niet bij. We zijn allemaal um, syriërs. Maar dat is natuurlijk gewoon niet waar. Er zijn ook gewoon buitenlandse elementen. Bij. En die boeken ook successen. Want die zijn toch wat, wat ja, om het in hun woorden te zeggen... heldhaftiger of minder bang voor de dood. Mm -hmm. en, en, en, en strijden. En hebben veel ervaring, brengen ze met zich mee. Ja, Aleppo, prachtige stad, oud. Toen ik er een paar jaar geleden was... naar die overdekte bazaren, de moskeeën. Het, het is echt een Openluchtmuseum, is daar nog iets van over? Ja, het is natuurlijk echt ook een grote stap. En ook de oude stap is groot. En, uh, nou, ik stond er, uh, gisteren met een man te kijken naar de verwoesting. Maar dan zie je ook hoeveel er nog wel staat. Maar hij zegt ook, uh, ja, uh, we moeten na de oorlog weer herbouwen. Die man was vroeger een, een gids voor toeristen. En hij uh, zegt, ja, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Maar we, we zullen alles eraan doen, mocht het uh, binnenkort ooit vrede worden. Om, om mensen weer terug te krijgen. Het stel te herbouwen. Dus dat is mensen gratis te laten komen. Want ja... Uiteindelijk is er heel veel menselijke schade in Syrië... maar ook een grote economische schade natuurlijk. Ja, laatste vraag. We hadden eerder Jeroen Oerdemans, die werd gekidnapt daar vlak over de grens. Ben jij niet bang dat jij niet ook tegen een radicale groep uh, uh, strijders aanloopt... die zeggen, hé, hey, pik, kip, ik heb je. Nee, uh, eigenlijk ben ik daar niet bang voor... omdat de route die wij nu rijden... Uh, uh, ik ben nu dit uh, is de vierde keer dat ik deze reis maak, uh, sinds de zomer... En ik weet een beetje waar je wel om niet moet gaan. Natuurlijk zou je pech kunnen hebben, maar ik, ik voel me eigenlijk relatief veilig. De meeste angst heb ik altijd weer voor, voor die straaljaars, maar die zijn er veel, veel minder boven Aleppo. Ik denk dat ze op dit moment ook heel veel nodig zijn bij Damascus, waar natuurlijk ook een groot offensief gaande is. Dus uh, ja, er valt gewoon te werken, maar je moet wel heel goed opletten. Oké, okay, dankjewel Hans-Jaap Melissen vanuit Aleppo. Hans-Jaap, net uitgeroepen tot journalist van het jaar trouwens. Uh, hij heeft een reportage gemaakt daar in Syrië met een team van het TV-programma Brandpunt. En die reportage kunt u volgende week zondag bekijken, kwart over tien op Nederland 2. Dan nu Egypte. Zoals u wellicht in het nieuwsoverzicht heeft gehoord... lijkt het erop alsof de moslimbroeders op de eerste dag van het referendum... over de grondwet daar een overwinning hebben behaald. Maar volgens mensenrechtengroepen en de oppositie is er ook op grote schaal gefraudeerd. Collega Rick Delhaas is in Cairo en volgt voor ons de laatste ontwikkelingen. Rick, hoe serieus moet je de kritiek van de mensenrechtenorganisaties... en de oppositie nemen dat er gefraudeerd is? Nou ja, er zijn een groot aantal uh, meldingen gemaakt van uh, fraude of van uh, misstanden. Uh, er zijn daar door de oppositie uh, zo'n 750 geteld. Maar mensenrechtengroeperingen hebben nog veel meer klachten ontvangen. Uh, er is vanmiddag een, uh, een uh, persconferentie gehouden door die mensenrechtenorganisaties. Advocaten en civil society organis organisaties. En die zeggen ja... Er zijn eigenlijk zoveel misstanden. dat uh, deze verkiezing gewoon overgedaan moet worden. En waar moeten we aan uh, denken? De... Wat zeg je? Wat voor misstanden? Uh, waar we aan moeten denken is uh, van tevoren. De beïnvloeden van kiezers binnen en buiten het stembureau, kopen van stemmen, te laat uh, opengaan van uh, stembureaus te vroeg dicht, uh, geen rechter die aanwezig is wat hier uh, moet, uh, onvolledige kieslijsten, spookkiezers, dus van het name van uh, mensen die wat overlezen een zijn. Lijst, wat een lange lijst. <laughs> en het, het, ja. Zijn er al reacties van de, bijvoorbeeld de Europese Unie? En niets dat ik weet. Wel een aantal reacties hier van uh, wel spaarzaam van uh, de oppositie. De oppositie heeft dus uh, de overwinning geclaimd. Ze zeggen van ja, 66% heeft tegengestemd. Ah, ja. Dat is het uh, nationaal, uh, National Salvation Front, het uh, Nationale Reddingsfront. En er is ook een, uh, een reactie van voormalig presidentskandidaat El Baradei. Die lees ik even voor. Eerste ronde land verdeeld, grote onregelmatigheden, lage opkomst, desillusie. Islamisten die sterker worden. Ja, en wat verder opvalt, als je het nieuws een beetje volgde uh, gisteren... Toen, die, uh, toen het referendum werd gehouden... was er eigenlijk nauwelijks onrust daar op de straat in Cairo. We hebben natuurlijk de afgelopen weken enorme demonstraties gezien. Vechtpartijen zijn doden gevallen. Het was niet niks wat er gebeurde. En gisteren ging iedereen eigenlijk vrijwaardig uh, naar die stembestuur... En in, en in lange rijen staan. Hoe kan dat? Ja, nou ja, een paar dagen van tevoren werd... Het duidelijk dat de oppositie uh, niet het, uh, de stemming zou boycotten... maar mee zou doen. En ze riepen hun uh, kiezers op om uh, nee te stemmen. Uh, op vrijdag uh, was het ook al vrij rustig. Na drie weken lang onrust. Uh, die, werden, die, die vrijdag werd vooral gebruikt om uh, nog campagne te voeren... tegen, uh, tegen de grondwet. Mm -hmm. En ja, uh, werd er natuurlijk gewoon gestemd. Ja. En vind je het verstandig van de oppositie... Dat dat ze hebben gezegd, we gaan toch meedoen... en we laten onze stem in het hokje horen en niet, niet op straat? Uh, ze hadden weinig keus, denk ik. Uh, kijk, van de moslimbroeders en de salafisten wordt gezegd... dat zij uh, hun kiezers heel erg kunnen motiveren om te gaan stemmen. En... Uh, dan zou het toch door zijn gegaan uh, zonder de oppositie. En uh, dan was hij waarschijnlijk ook wel aangenomen. Ja, Goed, jij was samen met Arabist Dirk Van Rooy bij het Presidentiële Paleis van President Morsi. En sprak daar met moeder en dochter Kitas. Een ja en een nee stemmen bij het referendum. En zij belichamen de diepe tegenstelling die Egypte op dit moment beheerst. Laten we daar even naar gaan luisteren. Zij gaan ja zeggen. Zij gaan nee zeggen. Maar dit, dit zijn moeder en dochter. Ja. Ja. En moeder zegt, gaat voorstemmen. En dochter gaat tegenstemmen. Hij is een ballet, de stokker. Zij wil dus stabiliteit. De moeder wil stabiliteit. En dan vervolgens wat er mis is met de grondwet, dat daarna recht zetten. Uh, en ze wil, dat, ze wil rust in het land. Om, en zij gaat nee zeggen, omdat, dochter gaat nee zeggen, omdat. Uh, ze ziet dan dat, dat de broederschap eigenlijk alle macht wil pakken en dat, dat vindt zij verdacht wil lijken op het vorige regime en dat, ze, dat hij dus niet uh, niet verantwoordelijk is tegenover het volk. Ja, hebben ze thuis samen gediscussieerd over hun keuzes? Ja, er is, er is heel veel discussie thuis. Uh, maar de moeder zegt dat is goed, want dat zou ook moeten. En je moet ook weten wat de ander vindt. Uh, maar het is vermoeden de eerste keer dat, ze, dat zij, dat zij uh, eh, bij een demonstratie is of komt kijken zelfs. In, in de afgelopen twee jaar, sinds de revolutie begon. En zij is uh, lid van wat ze hier de, de partij van de bank noemen. De mensen die op de bank blijven zitten. Dus die eigenlijk geen, uh, geen mening hebben ingenomen. Ja, En voor haar is het niet de eerste keer dat ze komt demonstreren. Nee, ja, nee. Ja, ja. zij is ook voor haar is het de eerste keer. Weet maar waar, waarom komen ze dan nu juist hier? Geen. Ik heb het niet gezegd, ik heb het niet Angst voor hè, geweld. Ze zag het op televisie en de rellen. En dat, dat, dat weer hield ervan om naar buiten te gaan. En daar, daar wil ze niet bij betrokken zijn, daar wil ze niks, niks mee te maken nee, hebben. Nee, Maar nu is hier wel hartstikke gevaarlijk, want hier zijn de relschoppers. De mensen die Egypte in chaos willen brengen. Ik heb het niet Morgen is het referendum, Dus ze verwachten niet dat er iets gebeurt vandaag. Uh, qua geweld. En uh, de dochter had moeder uh, overtuigd. Dus ze zijn eerst naar de, de, de broederschapbijeenkomst geweest. En toen had de dochter gezegd van nu wil ik ook naar, naar hè, de bijeenkomst van de mijnen. Ja. En uh, nou ja, daarom zijn ze hier. Ja. En ze kunnen nog wel in een, onder één dak verder leven. Ook al gaan ze morgen anders stemmen. Nou ja, ja nee, tuurlijk. Dat is geen, pro geen, geen probleem. Zelfs zegt ze als uh, wie dan ook op straat tegenkomt die een andere mening heeft. Dan uh, heeft ze daar geen enkel probleem mee. Dat is democratie, zegt ze. Rick, een bijdrage van Rick Delhaas en Dirk Wanderhooy tijdens de protesten. Voorafgaand aan het referendum bij het presentieel paleis. Rick Delhaas, we gaan de telefoon. Heb je enig idee wat de oppositie gaat doen... nu ze dreigen deze referendumronde en ook die van volgende week te verliezen? Uh, nee, geen flauw idee. Uh, de kans is groot dat ze het uh, toch zullen proberen aan te vechten juridisch. Uh, een, Vanwege uh, al die onregelmatigheden waar ik het net over had. Uh, ja, ja, precies. En de woordvoerders van een 6 april beweging die uh, heeft laten weten van ja, 44% is tegen. Dat, dat laat toch een grote verdeeldheid in Egypte zien. Dat kan toch niet met een stemming voor een grondwet? 6 april beweging het zijn de mensen die de, de demonstraties tegen voormalig president Mubarak begonnen. De jongeren, zal ik maar zeggen, de twitter generatie. Ja. ja. ja. Oké, okay, nou dankjewel. Rick. Hier in de studio meegeluisterd. Uh, journalist Alexander Wijsink. Hij is oud-Egypte-correspondent en schrijver van het vorig jaar verschenen boek Egypte, Habibis, Helden en Huigelaars. Nu werkt hij voor het Financieel Dagblad. Welkom. Dank je wel. Um, we hoorden net in de reportage moeder en dochter Kitash... tegenover elkaar staan, de moeder voor de grond went, want die wilde Russische stabiliteit, de dochter tegen. Daar liep de tegenstelling dwars door die familie heen. Ja. Uh, zie je dat meer in Egypte uh, door families en ook door sociale klasses? Ja, dat is wel heel herkenbaar... Um... Kijk, de, de, de oude generatie die heeft natuurlijk niet deze revolutie bevochten. Het zijn toch vooral de jongeren geweest die de straat op zijn gegaan op een gegeven moment. Uh, met veel vallen opstaan. Ik zat er in, vanaf 2005 tot begin 2010. Er um, was al heel vaak er opstanden en, en, en protestbewegingen. Die werden elke keer de kop ingedrukt. Het waren altijd de jongeren die dat, die dat deden. Niet alleen in Cairo, maar ook in industriesteden. Nee, industrie dat was vooral in industriesteden ja. ten noorden van Cairo, in de delta gebieden. En um, wat je zag was dat de jongeren eigenlijk een uitzichtloos bestaan hadden. De ouderen die waren veel meer loyaal aan het regime. Die dachten laten we nou maar vooral geen onrust veroorzaken. Want dat uh, zorgt alleen maar voor, um, voor nog meer ellende. Mm -hmm. uh, en de jongeren die ze hadden geen toekomst. Dus, en dat, dat zie je nu nog steeds dat het vooral de jongeren zijn. Uh, maar wat natuurlijk wel gebeurd is. De omwenteling die uh, nu alweer bijna twee jaar geleden is begonnen in Egypte. Uh, is het gevolg van die kritische massa die uiteindelijk toch de straat op ging. Dat ja. niet alleen de twintigers en dertigers de straat op durven te gaan... maar dat ook de veertigers en de vijftigers meegingen. Ja, maar wat ik raar blijf vinden is dat die grondwet... die nu het uh, voorwerp van het referendum is... enorm loopt iedereen tegen de, de hoop. Maar als je die naast de oude grondwet legt... Ja de verschillen zijn niet zo gigantisch. Maar dat is natuurlijk eigenlijk precies het punt. Um, dat de verschillen die zijn er wel, het zijn nuanceverschillen. Het is wat islamitischer dan de grondwet die uit 1971 stamde. Maar ook niet vreselijk veel anders. Het laat wel veel openingen voor de moslimbroederschap... om precies dat binnen te halen wat ze eigenlijk willen. Want laten we niet onszelf voor de gek houden... de moslimbroeders hebben gewoon een islamitische staat voor ogen. Ja. Um, maar... Uh, wat, wat, wat is nou eigenlijk de vooruitgang die er geboekt is door die omwenteling? Ik bedoel, deze grondwet is een gemiste kans. Dit, dit is geen vooruitstrevende grondwet. Dit is niet een grondwet waardoor Egypte vooruit gaat. Maar dit is een grondwet waardoor Egypte alleen maar conservatiever wordt. Maar dit is wel een weerspiegeling van de stemverhoudingen in Egypte op dit moment? Dit is vooral een weerspiegeling van um, de. Uh... Moeten we dat niet accepteren? Ja, zou ik maar zeggen? Ja. Want wij in het Westen willen altijd vooruitgang. En... Ja scheiding van kerk en staat, omdat we dat zelf hebben, maar. Exact, ja. Wij moeten natuurlijk sowieso niet ons idee projecteren op Egypte. Dat is al meteen een misverstand, want dan loop je, um, dan loop je uh, tegen een muur aan. Mm -hmm. um, maar wat wel het geval is, is dat dit is een product van een hele goede um, organisatie van de moslimbroederschap. Ja. Wat al tientallen jaren gaande is. Die, die zijn van de grassroots, van onderaf zijn ze begonnen, tientallen jaren geleden, om het volk te mobiliseren. En deze revolutie was nooit hun idee hun idee was om heel geleidelijk de macht over te nemen... dat het niet eens eigenlijk een kwestie was van overname van de macht... Nee. maar dat de macht hun vanzelf toe zou vallen... omdat ze iedereen hadden overtuigd van hun gelijk. En je, Namelijk, je zag dus na de revolutie dat ze aanvankelijk zich terughouden. Exact, opvelden. zij keken het kat uit de boom. En, nu, en, ze oh. hebben de, en ze hebben de revolutie in zekere zin gegijzeld... Ja. omdat ze zoveel beter georganiseerd zijn. Dus elke keer als je een stembusgang hebt... of het nou een referendum is zoals gisteren... of een stembusgang voor, de voor, de, voor het parlement... of het, het presidentschap... zij weten gewoon meer mensen op de been te krijgen... Zij weten die bussen te organiseren, zoals Mubarak dat vroeger deed. Ja. Zij weten de mensen te mobiliseren om ook daadwerkelijk die stem uit te brengen. M Veel mensen denken dat Morsi de komende jaren aan het bewind is, maar Morsi vertrekt weer, want er komen nieuwe presidentsverkiezingen nadat deze grondwet ja. is aangenomen. Dus hij is echt een tussenpersoon. Ja. Um, of denk, denk je van, nee, de Mossenbroeders zijn hier nu voor een hele lange periode? Nou, dat is dus... een goed punt wat je maakt, want de, de, de Morsi is er eigenlijk de facto slechts gekozen door 25% van de kiezers. Uh, dat komt eigenlijk door het gebrek aan daadkracht van de oppositie. Die hebben gewoon niet hun zaakjes voor elkaar gekregen... om hun kandidaat... Te steunen. Het is zo versplinterd geweest, de oppositie. Nu, uh, in de aanloop naar dit referendum... zag je eindelijk een keer dat de oppositie zich verenigde... in dat Front voor Nationale Redding. Chaotische persconferentie waar maar zes kandidaten door exact, elkaar heen zaten ja, te praten. Ja, ja, en die zes kandidaten die willen uiteindelijk... allemaal de buit voor zichzelf binnenhalen. Ja. Dus het is nog altijd heel moeilijk om op te boksen... tegen dat heel goed georganiseerde moslimbroederschap. Ja, Rick Haas, we hoorden net al, die ging in Cairo op stap met Koert de Buff, Vlaams liberaal en voormalig medewerker van Guy Verhofstadt. Dat was ooit de premier van België en nu in het Europarlement. En hij woont, dus de, boef, de buff woont permanent in Cairo... en vertegenwoordigt de liberalen in de Arabische wereld. staat op zijn website te lezen. En gisteren was hij waarnemer bij het referendum. Nou, hier, dit is het stemlokaal. Even als waarnemer, hoe gaat het? Wel, ik, ik, ik denk dat het... Uh, het is misschien een klein beetje chaotisch... Uh, maar toch, uh, het verloopt heel rustig, dus, uh, Fijn, het, uh, ik vind het parfum van de democratie hangt hier toch in de lucht. En dat vind ik toch wel. Uh, ik vind dat het naar Egyptische normen bijzonder ordentelijk verloopt. Wat is de essentie van deze verkiezing volgens u? Ik denk dat deze verkiezingen uh, uh, meer dan ooit een verkiezing is over, uh, over de moslimbroederschap. En over uh, wat zij willen met, uh, met de toekomst van het land. Um, wil je eigenlijk leven in een uh, staat waar uh, islam het voornaamste kenmerk is? Of wil je dat islam gewoon één van de kenmerken is? Als je vindt dat islam het belangrijkste kenmerk is, ja, dan sta je eigenlijk aan de kant van de president, aan de kant van de moslimbroederschap, aan de kant van de selfies ook. En die scheiding is vandaag heel ernstig aanwezig. En het is een scheiding die Morsi eigenlijk heeft opgeroepen door zijn decreet, waarin hij alle macht nam. En uh, heeft het land niet zomaar verdeeld. Wat er vandaag is, is een diepe, diepe verdeeldheid. Mensen zitten echt in de loopgraven. En uh, vriendschappen worden afgebroken deze week. omdat ze toevallig aan een van beide kanten staan van het, van het debat. Het is een heel belangrijk en heel emotioneel referendum voor de mensen. Ja, president Morsi is, is een machtsgreep verweten. Ja, inderdaad. En als je het decreet leest dat heeft afgevaard Hij nam alle macht. Dit is een machtsgreep. Ik bedoel, dit, hij had meer macht dan Mubarak ooit, ooit had. Dus dat is, ja, dat is een dictatuur. Hoe kort of hoe lang het ook duurt. En voor heel veel mensen was dit het signaal van, kijk, we hebben misschien voor Morsi gestemd, we wilden hem een kans geven, maar hij heeft ons bedrogen. En daarom zijn mensen ook bijzonder kwaad, daarom zijn ze ook zo massaal naar gaan. Mensen voelen zich bedrogen door Morsi en door de moslimbroederschap. Ja. Hoe moet dit verder hierna? Het zal heel moeilijk zijn, wat ook de uitslag van het referendum wordt. Die diepe spanning tussen beide groepen zal, er, zal daar blijven. En het zal eigenlijk jaren duren voor ja, het effect, het negatieve effect van uh, dat decreet en van deze grondwet, uh, voordat dit weg zal zijn. En het is in die zin is het niet zomaar kunnen twijfelen over het democratisch gehalte. Nee, het gaat veel verder. Hoe kan ja, deze stemming over de grondwet, zeg maar een proces van verzoening tussen oppositie en de moslimbroeders of de regering op gang worden gebracht? Het wordt bijzonder moeilijk. Zeker als het ja wordt bij dit referendum. Dan gaan de moslimbroeders waarschijnlijk gewoon door en gaat Morski gewoon door met het traject. Volgens mij zullen we hier te maken hebben met weken en maanden van rellen. En zal het eigenlijk wellicht jaren duren voordat hier ja, opnieuw een soort van consensus uh, kan gevonden worden. Dit proces is bijzonder slecht gestart en het zal een hele poos duren voordat het effectief opnieuw, uh, ja, opnieuw in de goede richting kan gaan. Nog een mevrouw die ons aanschiet? Wie zijn jullie, waarnemers? Ja, eigenlijk hoopt iedereen dat we waarnemers zijn. Zeker de eenstemmers. Hè? Dus die willen dat alles goed verloopt. Omdat ze toch denken: van, uh, er, zal, uh, er zal vervalst worden wellicht. En als de waarnemers hun werk doen. Dan is de kans dat het neekamp wint toch relatief groot. En opnieuw hebben we gezien, als je vraagt aan het neekamp, voor wie heb je gestemd, het komt er meteen uit. Dus als mensen zeggen, we hebben, voor, we hebben ja gestemd, dat men het direct vergoeilijkt van, ja maar er is daarna nog kans om het te veranderen. Dus uh, je hoeft geen schrik te hebben, uh, er is nog mogelijkheid. Dus men voelt zich ...toch niet comfortabel met de, de ja-stem. Uh, ja. De president zelf heeft ook gezegd... ...duid aan welke artikelen jullie niet oké okay vinden... ...en dan kunnen we dat achteraf nog in het parlement uh, veranderen. Wat natuurlijk een bizarre wijze van werken is, uh, voor een, vlak voor een referendum. Als hij dat had gedaan voor het referendum... ...dan was er een grote consensus geweest in Egypte. Dus uh, mensen beseffen wel dat dit, denk ik, een stap te ver was. In de studio nog steeds journalist en egypte Alexander Wijsink. Jarenlang Midden-Oosten-correspondent. We horen Koer de Buff zeggen net in een reportage... dat er de komende tijd nog heel veel onrust zal zijn. Is dat niet te devatistisch? Is hij niet hier te veel een Cassandra? Ja, onrust zal er echt wel blij voor en ook met, met flinke uithalen. Maar kijk, als je het vergelijkt met Syrië, het eerste, het eerste onderdeel van deze uitzending is het natuurlijk heel elegant hè, wat er in Egypte gebeurt. Maar uh, ja, je kan de komende maanden, misschien zelfs wel jaren, echt heel veel ellende nog uh, verwachten in Egypte. Want er zijn elke keer weer van die momenten, presidentsverkiezingen, parlementsverkiezingen. Volgende week hebben we de tweede deel van het referendum. Dan kan je elke keer weer uh, opstanden uh, verwachten. En kijk, hoe meer de moslimbroederschap het naar zich toe trekt, hoe meer verzet daartegen zal zijn. Want de moslimbroeders zijn het best georganiseerd. Maar dat wil niet zeggen dat ze de overgrote meerderheid van het volk achter zich hebben. Ja, maar dan heb je natuurlijk ook nog twee buitenlandse factoren: de Amerikanen die de miljarden dollars in pompen. En de ja. Europese Unie, grootste handelspartner. Ja. Net een grote missie geweest. Kunnen die buitenlandse partners uh, die moslimbroeders in ieder geval tot enige gematigheid uh, bewegen? Nou, ik heb de indruk en dat ze. dwingen Ameri in ieder geval democratisch spel te spelen. Nou, ze kunnen, net zoals Mubarak het hebben geprobeerd uh, ertoe te bewegen. Maar wat mislukt is, kunnen ze de moslim Broeders natuurlijk ook een beetje duwen en trekken, proberen te in, beïnvloeden die kant op. Maar de moslimbroeders hebben gewoon een eigen plan. Uh, ik heb de indruk dat de Amerikanen al lang hun knoop hebben geteld. en de moslimbroeders uh, tot hun bondgenoot hebben gemaakt. Uh, de Europeanen zijn er wat later mee gekomen. De Nederlanders al helemaal late in de game. Uh, Want? Nou, de Nederlandse diplomaten mochten überhaupt niet met moslimbroeders praten. van uh, minister Rosenthal... onze vorige minister van Buitenlandse Zaken. Is dat dus, echt zo? Ja, dus dat, uh, dat lopen we hopeloos als je met de moslimbroeders in ieder geval een relatie wil opbouwen. omdat zij nou iemand voor het zeggen gaan krijgen in Egypte. Mm -hmm. Dan heb je nu in ieder geval behoorlijk achterstand opgelopen. En de Amerikanen waren er als de kippen bij. De moslimbroeders hadden nog niet eens de parlementsverkiezingen gewonnen. Of de Amerikanen gingen al op de thee ja. bij de baas van de moslimbroeders. Hoe pregnant is het dat de moslimbroeders op het laatste moment de mensenrechtenactivisten bij een officieel bezoek van de Europese Unie terzijde schuiven? En dan moeten ze dan een informele bijeenkomst tijdens hmm. een diner mogen ze met de Europeanen praten? Ja. Dat zegt alles, hè? Ja, dat zegt heel veel. Ja, ja. dat is gewoon een houding. Ja. Ja. Nog, nog even laatste vraag. Volgende week uh, vooral. Uh, platteland, uh, de, de, het referendum. Ja. Is de aanhang van Moslemboeders daar nog groter dan die al is in de steden? Um, ik vind dat moeilijk te zeggen. Het verschilt wel een beetje, maar ik heb de indruk dat... Kijk, het is vooral in de echte grote steden zoals... Uh, en dan met name Cairo, waar er nog echt veel uh, verzet is. Kijk, als je liberaal of seculier bent, en dan zijn er niet zoveel in Egypte... dan zit je waarschijnlijk in Egypte en wellicht nog in Alexandrië. In Cairo bedoel je, ja. Ja, bedoel ik in Cairo en misschien nog in uh, Alexandrië. Um, de delta-gebieden, die ook heel erg uh, dicht bevolkt zijn... Hoor, dat zijn geen plattelandsdorpjes, maar dat zijn hele grote steden... maar dat rekenen we tot het platteland... is grotendeels uh, toch wel uh, voor het moslimbroederschap. Goed, het lijkt dus een gelopen race. Hartelijk dank, Alexander Wijsink. Eén ding is dus zeker, de komende tijd zal de Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid... van president Morsi een belangrijke rol blijven spelen in Egypte. Rick Delhaas ging met Arabist Dirk Rooy op het platteland op campagne. En daar ontmoeten ze moslimbroeder Said Alhamed... Hij is lid van de moslimbroederschap en van de politieke tak van de moslimbroederschap... ...de Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid. En uh, nou ja, zoals hij zegt, hij is een, hij is een gewoon, uh, gewoon lid, geen leider. Ja. Waar, waar gaan we heen? We zijn, uh, het, is, het is avond, het is al donker. Ja. Het is hartstikke druk, spitsuur net. Ja. Nee, we rijden op de ringweg. En uh, we, gaan, we zijn op weg naar een, uh, naar een bijeenkomst, een uh, campagne bijeenkomst van de, van, de, van de broederschap. Van de coalitie eigenlijk, die zegt ja tegen de grondwet. Ja. En uh, nou ja, dat gaan ze nu uitleggen aan hun uh, volgelingen. Zei, kunnen ze... Aan hun achterban. Aan hun achterban. Ja. ja. Wat is er nou goed aan die grondwet? Waar zoveel gedonder over is? Een kazamke, maar goed. Er is een sprake van een meerderheid, die hebben wij aan onze kant. 80% zegt hij. En er is sprake van een politieke elite. Die niet wil dat Morsi slaagt. Hier stonden uh, op het Tahrirplein nog zij aan zij. En nu staan jullie tegenover elkaar. Hij heeft helpen, gewonden, verzorgen. Tijdens, tijdens de 18 dagen tegen Mubarak. En toen werd er niet gepraat of iemand een, een, een islamist was. Of een liberaal of een of, of, of, of links. Dat, doet, dat deed het toen niet toe. de moslimen. En de, en de christenen beschermden de moslims als zij aan het bidden waren. En andersom, ja. er was eenheid. Hij is 25 jaar lid van de moslimbroederschap. Het is een gesl gesloten organisatie. En zij kiezen de leden uit... En dat gebeurt volgens hem op basis van mensen die, een, die, die toegewijd zijn aan, aan de religie. Die, die een, een voorbeeld zijn voor de gemeenschap. Ja, dat zijn op, op religieus gebied ook, ja. ja. We zijn echt, oh, dit is echt een industrieterreintje van zijn dorp, denk ik, hè? Hier is zijn steenfabriek. is ja. alleen s'nachts wordt er gebeurt. Ja. Oké, okay, waarom is dat? Okay. Nou ja, omdat in de zomer is het eigenlijk gewoon te heet... En het is zwaar werk. En in de, en in de winter, zoals nu, uh, drogen de stenen te snel vanwege de zon. Ja, dus Het zijn eigenlijk een soort betonstenen. Hè? Ja. Ja. Het wordt van beton gemaakt. Ja. En hoeveel uh, mensen heeft u nou in dienst? Er zijn ongeveer 15 uh, arbeiders eigenlijk in de fabriek. En dan zijn er ongeveer 10 mensen die in het transport werken. Dus het zijn ongeveer 25 mensen in totaal. We moeten opschieten, zegt hij. Ja, oké. Okay. Want we moeten naar de bijeenkomst van de broeders. Ja. De demonstraties die jullie zien, die in Cairo en in andere steden plaatsvinden... dat is niet Egypte. En ik wil tegen de mensen in Nederland zeggen dat er, heel veel, dat er hard gewerkt wordt in Egypte. En dat er heel veel investeringsmogelijkheden zijn, omdat er investeerders zijn geweest die eigenlijk na de revolutie zijn vertrokken. En die hebben dingen goedkoop achtergelaten. Dus uh, er zijn heel veel mogelijkheden om hier uh, geld te verdienen eigenlijk. Ja, maar hoor ik hier nou de moslimbroeder of de zakenman? <laughs> Vanuit de, het veld waarin hij werkt, zegt hij dat. En dat is dus uh, hij als zakenman. Ja, ja. Hoe kan het dat, uh, dat de broederschap op het platteland uh, veel sterker is dan, dan in de stad? Hij zegt dat het komt omdat uh, de mensen op het platteland die zijn meer toegewijd aan de religie. En dat komt weer omdat als iemand iets slechts doet, dan is er meer controle. En als er iets goeds gebeurt, dan wordt hij juist door de gemeenschap aange aangemoedigd. Ja, sociale controle. En de Medina, ja. Cinema, ja. Desco. En in de stad heb je, heb je, heb je bioscopen, heb je vrouwen die zich, niet, die zich niet islamitisch kleden. Geen verleidingen. Oh, geen verleidingen. Ja, u woont tegenwoordig in de stad. U staat ook bloot aan al die verleidingen. Maar Anna, het rabbet van Nahi al Hij is hier geboren, hij komt uit dit dorp en toen is hij pas naar de stad gegaan. Nou ja. Maar hij zegt, als hij in de stad was geboren was hij misschien anders geweest? Ja, dan was dat hij misschien geen steenfabriek had. Nou ja, en had hij ook niet deze opvattingen gehad wellicht? Ja, ja, ja, ja. Ze zijn vlak bij de plek waar, het, waar de bijeenkomst plaats gaat vinden. En via luidsprekers worden ze opgeroepen. Ja. De, de, de bijeenkomst aangekondigd. het ja. een Nee, wat we nu horen hier in het dorp, dat zijn uh, door de luidsprekers. wordt eigenlijk gezegd waarom de, waarom de grondwet een goed, uh, goed iets is. Ja. Die uh, moslimbroeders weten wel uh, hoe ze de media moeten bedienen. Hè? Ja, absoluut. Daar, daar, hebben ze, daar hebben ze al jarenlang ervaring mee. Sharia ja. islamia. Ja. Sharia islamia. Er werd net gescandeerd: hey, Sharia, uh, sharia is brood, vrijheid en de Sharia. In plaats van wat tijdens de revolutie werd gezegd: brood, vrijheid en sociale rechtvaardigheid. Typische moslimbroederschapbijeenkomst? Um, typische moslimbroederschapbijeenkomst, ja, maar um, ook, ook typisch Egyptisch. Ik bedoel die tent en, en, en het feit dat vrouwen en mannen gescheiden zitten, is niet zozeer moslimbroederschap. Um, maar typisch moslimbroederschap en de manier waarop het georganiseerd werd. Weet je wel, één man spreekt. Er is dus geen tijd om... Het is vrij hiërarchisch georganiseerd, was het. Um, veel monoloog. Veel monoloog. En dan allemaal mannen, leden van het moslimbroederschap die, die eromheen staan. Het en... ziet er een beetje militant uit. Precies, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Heeft u veel te danken aan de moslimbroederschap? We, we, we hebben er niks aan gehad. We, hebben in, we, hebben, we zijn gemarteld. We hebben in de gevangenis gezeten om um, vanwege ons lidmaatschap. Ja, heeft, hij zelf, heeft u zelf ook in de gevangenis gezeten? La, lul, en... Hij zegt nee, helaas niet. Oh. Zijn broer is gevangen genomen en gemarteld. Maar hij zegt wel, je, de mensen die in die tijd gevangen hebben gezeten... die hebben nu wel een soort van aanzien. Ja. Tot zover Rick Delhaas vanuit het Egyptische Nagir. En als vertaler hoorde u Dirk Rooy. Hier in de studie nog Alexander Wijsink... Uh, oud werk bij het Financieel Dagblad, heeft meegeluisterd. Uh, we zeiden het al voor de reportage, je hoort het ook in deze reportage... de moslimbroeders heel goed georganiseerd, grassroots level. Is ja. er iemand die Morsi de komende jaren kan gaan tegenhouden... bij die volgende presidentsverkiezingen... die al vrij snel aankomen nadat de grondwet is aangenomen? Ja, de grootste bedreiging voor Morsi als persoon... kon waarschijnlijk vanuit moslimbroederschap zelf. Hij was slechts tweede keus. Hè? Uh, maar wat de eerste oppositie betreft... Was... De eerste keus was het Guadelic maar die is gedisqualificeerd omdat hij een strafblad had. Die was door Mubarak zeven jaar de gevangenis ingegooid. Uh, maar wat de oppositie betreft... Ja, dan zullen ze eerst zichzelf moeten verenigen. Ja, Ik heb altijd nog een goede hoop dat El Baradij, Mohammed El Baradei, de voormalige uh, hoofd van de atoomagentschap van, het, uh, van de Verenigde Naties... en natuurlijk oud uh, vredes, uh, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede... dat die het voor elkaar gaat krijgen. Maar hij heeft toch onvoldoende, uh, op de een of andere manier... Uh, appeal, charisma, voor de gemiddelde Egyptenaar. Ja. Cairo is een vrolijke stad. Ik bedoel, uh, ook voor uh, mensen uit het Westen kan je er een hele leuke tijd. Hebben. Je hebt allemaal restaurants en ja. bars, alcohol. Gaat dat veranderen met die moslimbroeders? Wordt het een ander land? Nou, dat niet op stel en sprong. Niet van vandaag op morgen. Maar gaandeweg, ik, bedoel, ik zie in die grondwet die ze nu geschreven hebben... zie ik voldoende mogelijkheden voor niet alleen het leiderschap... van de moslimbroeders die je nu ziet, want dat lijken allemaal... hele fatsoenlijke mensen. En dat zijn ze ook eigenlijk wel. Maar ik maak me ernstige zorgen over die achterban die uh, radicaal is. Een deel daarvan is heel radicaal. Houden ze daar voldoende vat op? Of gaan die mensen bijvoorbeeld een zedenpolitie organiseren? Trekken jouw vrienden weg uit Cairo? Nee, ze trekken niet weg, maar ze vinden het minder leuk hoor. Goed, hartelijk dank, Alexander Wijsink, oud-correspondent uit Cairo. Hallo, marhaba. Hallo, lam the Bellen met de wereld. Hallo, check and try again. Voor onze rubriek Bellen met de Wereld gaan we naar Egyptes buurland Israël. In de stad Petach Tikva, vlak bij Tel Aviv, is het gemeentebestuur bezig met een wel heel opmerkelijk experiment. Daar wordt een hondendatabank opgezet. Met het DNA van de honden die in de stad leven en daar ook worden uitgelaten. Jacqueline Mares sprak met projectleidster Tika Baron en vroeg haar wat de bedoeling is. Van dat database, als we het DNA van de vissen can kunnen we de the van de hond die niet poop. De burgemeester van Petag Tikva wilde een paar jaar geleden het gevecht aangaan tegen hondenpoep. Als je een hondendatabase hebt, kun je via poep de eigenaren vinden die de drollen van hun hond niet opruimen. We did project years ago. Uh, We chose a in we dna Deden ze allemaal mee? Niet all We konden we didn't have the law. We deden een proef en kozen een wijk met 200 honden. We vroegen om wat hondenspeeksel. Dat is makkelijk en doet geen pijn. Omdat er nog geen wetgeving was, konden we ook geen boetes opleggen. Dus gaven we cadeautjes voor goed gedrag. Er waren poepafvalbakken. En als ze de eigenaar achterhaalden van de poep in de bak kregen die plastic handschoenen en zakjes of een speeltje voor de hond. Dat experiment, dat duurde een half jaar, zei u, werkte dat? Het experiment was een succes. We besloten een wet voor alle 220.000 inwoners van de stad te maken... die het verplicht stelt om honden DNA af te staan. Volgend jaar, 1 januari, gaat het in... Alle de hondenbezitters hebben te komen naar de dierenarts, minstens een keer per jaar, om de rabiesvaccin te geven. De hondenbezitters komen eens per jaar bij de dierenarts voor injecties en dan nemen we speeksel af. Of alle de honden op het Is er protest? Most of them want a clean city. Dat is het einddoel, een schone stad. This is the purpose. The purpose is a clean city. Maar sommigen klagen erover dat het tegen hun vrijheid indruist of dat het Big Brother is. Big Brother and all this uh, stuff. Hm. Big Brother is watching you. Het yeah. yes. is een heel simpel idee eigenlijk. It's idea, but it's not easy to it. Het is simpel, maar in praktijk niet zo makkelijk. Het laboratorium is duur. De boetes en de gemeente moeten het bekostigen. Maar nogmaals, het einddoel is een schone stad en het zal een succes worden. Ik denk dat het ook geweldig Per januari worden de bewoners van Petag Tikva verplicht het DNA van een hond af te staan. Zodat als er poep op straat wordt gevonden, de baasjes zo snel mogelijk kunnen worden beboet. Plan is dat deze maatregel in heel Israël wordt doorgevoerd. Wellicht een ideetje voor de gemeente Amsterdam? Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Wilt u reageren op deze uitzending? Twitter ons dan op het bbvpro. In Pakistan zijn begin volgend jaar verkiezingen. Nu al wordt er volop campagne gevoerd. Een van de kandidaten voor het presidentschap is Imran Khan. In de jaren negentig de razend populaire captain van het pak Pakistanse cricketteam en een geduchte playboy. Als politicus laat hij een hele andere kant van zichzelf zien. Hij, hij ontpopt zich als een radicale moslimleider... die flirt met gewelddadige groepen. Hoe groot zijn zijn kansen? En moeten we Imran Khan nu wel of niet serieus nemen? Correspondent Wilma van der Maten zocht hem op. Voor Vandaag op verkiezingscampagne met Imran Khan. Hier buiten de hoofdstad Lahore... Als hij aan de macht komt, wordt alles beter in Pakistan. Door de corruptieplegers op te sluiten, net zoals de belastingontduikers. Nog geen 8,5% van het volk betaalt die belasting. Maar het allerbelangrijkste wat vooral het Westen afschrikt... is dat Imran gaan van Pakistan een pure islamitische staat wil maken. Met sharia. Is deze voormalige playboy en captain van het Nationale Cricketteam, werkelijk, zo'n de vote, moslim. Op bezoek bij Imran Gaan voor de deur van zijn villa die buiten de hoofdstad Islamabad in de heuvels ligt. Hij woont daar tegenwoordig als een vrijgezel. Maar die wordt bewaakt door zijn uh, trouwe viervoeters. Het is een chic oord met tennisbaan, eigen cricketveld en zwembad. En uh, loopt zijn huis binnen. Gaan zit zelf nog even aan de telefoon. Het is smaakvol ingericht met grote witte sofa's. India's uh, wandkleden aan de muur, moderne grote rode lampen. Op een stenen vloer in een huis die zo in het Italiaanse Toscane zou kunnen liggen. Nou, Imran Gaan heeft inmiddels tijd. Als eerste maar eens vragen aan Imran Gaan wat de islam nu voor hem betekent. De man die tijdens een cricketperiode bekend stond als iemand die uh, graag in Londen in de kroeg zat. Everything noble in my character is because of Islam. I don't have to do anything in life. I can do nothing and live the most comfortable privileged life in my country. And you do it because of your religion. Because the basic tenant of not only my religion but all great religions is that the more God gives you, the more you have a responsibility of helping other human beings less privileged. Ik hoef de politiek helemaal niet in. Ik heb goed verdiend. Ik kan als een vorst een comfortabel leven leiden, maar het is Allah die mij de opdracht gaf. Want in de Koran staat geschreven dat het je plicht is om voor andere mensen wat te betekenen. Als het jezelf goed afgaat. Uw partij, de Pakistanse Partij voor Rechtvaardigheid, draagt ook islamitische symbolen. Maar zou het niet veel beter zijn als politiek en islam van elkaar worden gescheiden? Als je kijkt in Pakistan heeft religie tot zoveel geweld geleid. De Taliban plegen ook aanslagen in de naam van Allah. Als je religie van politiek het is zoals human zeggen, niet een that this Ze denken dat dit terrorisme because gaat door of, because of religie. Het is niet. Het is politiek. In het people doen mensen het voor politieke redenen. En de settlement is ook in politiek. Het ligt niet in religie. Jullie in het Westen begrijpen niet dat religie en terrorisme niets met elkaar te maken hebben. Politiek veroorzaakt terrorisme, niet religie. Er zijn cultural verschillen tussen the de muslims, hun religie en de Europese. Voor reason, reden, ik bedoel de veil in Europa. Uh, Hier zit ik in een muslimse samenwerking... en ik mezelf... Europa is een samenwerking die totale vrijheid aan mensen geeft. Je geeft vrijheid aan de mensen om hun kleren afvangen... maar je geeft niet aan de mensen om meer kleren te doen. Uit angst hebben jullie de sluier verboden. Want hoe kan een Europa dat zo liberaal is... en waar mensen zelfs hun kleren uit mogen doen maar niet meer kleren mogen dragen. En dan het verbod op de minaret in Zwitserland. Ik weet echt niet welke dreiging daarvan uitgaat. En laat mij een uh, filmpje zien... Van zijn optreden aan de grens van de tribale gebieden, bij Afghanistan, waar de Taliban zich verstoppen. En Imran wil juist met zijn uh, islam verzoening prediken in Pakistan. Hij staat er met een gele tulband op zijn hoofd, de mensen toe te spreken. Het bezoek heeft u zelfs in Pakistan de bijnaam Taliban opgeleverd, omdat u, als u aan de macht komt, zelfs met deze extremisten wil gaan onderhandelen. As a als je bevolkingsgroepen marginaliseert, radicaliseer je ze. In de last 40 jaar, out of all the insurgencies in the world, only 7% have been through military solution. Hij geloof niet in militaire operaties, want hij zegt als je de geschiedenisboekjes erop naleest. Dan zie je dat de meeste conflicten in de wereld zijn opgelost door een politiek dialoog. We kijken nog even verder naar het filmpje van uw bezoek aan de tribale gebieden. U valt vooral de Amerikanen aan met hun oorlog tegen het terrorisme. U zegt dat zij eigenlijk de grootste terrorist zijn. En daarmee heeft u de lachers op uw hand. Is dat eigenlijk niet gemakkelijk scoren? Time will tell that if you look back at this war on terror, it has done far more damage. They have spent trillions of dollars in this. They have over a million people killed, mostly innocent. There's more hatred against the Americans. Is the problem solved? In Pakistan there is more anti-Americanism now than ever before. 74% of the people are anti-American now. And this killing of people through drone attacks. Dan raakt hij geïrriteerd, want hij zegt. Het zijn ook de Amerikanen. Het is hun oorlog tegen het terrorisme, niet de onze. En ze hebben juist heel veel haat veroorzaakt in Pakistan... door die onbemande vliegtuigjes die boven die tribale gebieden bombarderen... waar vooral heel veel vrouwen en kinderen bij zijn omgekomen. Amerika zegt militanten, maar hoe weten ze dat? Want na een bombardement is er geen stukje mensenvlees meer te vinden. Het is een war on terror. We moeten eruit which I've ik heb for voor 9, 9 jaar. That we should never have got into this war. It was never our war. If we get out of this uh, and improve the security situation, Pakistan can actually uh, get back on its feet. En mocht Imran gaan aan de macht komen, dan gooit hij de Amerikanen als eerste Pakistan uit. Allah voor Allah! De grootste moskee in Lahore, in de oude stad. En ik zou wel eens willen weten hoe de moslimleiders nou over Imran gaan denken. Want ze hebben in hun moskees wel heel veel politieke invloed in Pakistan. En het kantoor van de imam, de leider van deze moskee... Nee, dat denkt deze imam met zijn enorme baard en zijn grote bril niet... Hij zegt, het uh, roerige verleden van Imran Gaan als playboy, dat kan hij niet verlogen. Ah. Imran Gaan wil ook de sharia invoeren, islamitische wetgeving als hij aan de macht komt. Want islam en politiek, zo zegt hij, kun je niet van elkaar scheiden. dat Imran Khan islam Het is ook een hele <middelde> maatje. is dat roepen onze leiders al jaren om de moslims te plezieren. Imran Khan misbruikt alleen maar de islam voor zijn politieke doel. Hij wil er stemmen mee winnen. En dat vind ik niet alleen, maar dat vindt hier in deze stad de meerderheid van de moslimleiders. Je kan je nog zo religieus voordoen. In Pakistan geldt eenmaal een playboy, altijd een playboy. Verkiezingen in het islamitische land zijn komend voorjaar. Precieze datum nog niet bekend. Maar de campagnes zijn, zoals u hoort, al volop bezig. En we blijven even in Pakistan. Verslaggever Antoinette de Jong sprak met mensenrechtenactivist... Peter Jacob, voorzitter van de Nationale Commissie voor Recht en Vrede. Ze vroeg hem wat de, verkiezingen, wat de uitverkiezing van Imran Gaan tot president... zou betekenen voor de mensenrechten in Pakistan. Well, uh, as the things go any change that is uh, unconventional in the politics of pakistan is going to mean a lot iedere verschuiving in het politieke landschap van pakistan is heel belangrijk what happens when parties get elected they get elected on one promise and they have to deliver when they are in the government something else hij denkt niet dat het waarschijnlijk is dat imran gaan wint maar stel dat dan zal er vooral een hoop verwarring ontstaan some kind of uh, confusion. Uh, they will have to you know keep to their promises. They will try to do so whereas the the realities of international politics as well as dynamics of power will make them change their stand. Maar als ze dan aan de macht komen, dan krijgen ze wel te maken met de realiteit op internationaal vlak en ook de machtsverhoudingen in Pakistan zelf. Zullen dan de partij dwingen om hun standpunten te wijzigen. Sooner than later. U werkt al 25 jaar voor mensenrechten. Maar is het in al die tijd ook beter geworden, of juist slechter? We've had four martial No other country has had four military regimes in uh, 65 years. We hebben al vier keer een militair regime aan de macht gehad in 65 jaar tijd. What so far the civil society in Pakistan has achieved is. We have tried to stop the further decline and to some extent we are successful because democracy is back, because democracy is strengthening. De democratie wordt sterker, zegt hij. Can you give an example? Yes. Uh, so far we never have had... A election. Hij zegt dat het toch echt de goede kant op gaat, want nu gaan ze voor het eerst, uh, voor de tweede keer achter elkaar een uh, burgerregering uh, kiezen, en dat is nog nooit gebeurd in Pakistan zonder tussenkomst van de militairen. So we have already crossed the threshold. For the first time since Pakistan was born, this is happening. This is happening. That's right. Wat ziet u nou als de belangrijkste taak van de nieuwe regering? Ik denk dat uh, extremisme is een van de grootste uitdagingen. Het aanpakken van extremisme is het belangrijkste. Iedere dag vallen er onschuldige doden. Maar ook, any new government, will have to deal with the root causes. Men je moet ook de oorzaak aanpakken. And one of the root causes is the ideological framework. Het extremisme zit al in de manier waarop Pakistan ontstaan is, in de ideologie. The constitution of Pakistan uh, still needs to treat and give equal status to all citizens. Zelfs voor de grondwet zijn niet alle mensen gelijk in Pakistan... en worden ze voorgetrokken of achtergesteld op basis van religie. That plants seeds of discontentment. Het geweld in Pakistan lijkt alleen maar toe te nemen. Hoe is dat uh, tegen te gaan? Uh, the society stands weaponized... Legal and illegal weapons in Pakistan. Hij zegt, er is een enorme hoeveelheid wapens in Pakistan. Er is geen uh, rule of law, geen ordehandhaving. Er is ook nog een ander probleem met extremisme. Also, they enjoy a lot of uh, influence on the mindset, common mindset. Het lijkt ook wel alsof uh, extremisten enorme invloed hebben op het uh, denken van de Pakistanen. Have you personally received threats... ...from uh, extremist groups uh, like this. Heeft u, bent u persoonlijk ook bedreigd? Uh, can we either reformulate this or skip this question? Hij wil het er liever niet over okay, hebben. Het is te gevoelig. Oké, dat zegt genoeg, ik think. Zeven of mijn collega's werden in 2002. Wat gebeurde? One of the militant organizations they entered our office and uh, they uh, early in the morning as the staff came, they blindfolded them, ze them and uh, fired at them from point blank. In Karachi werden een aantal jaren geleden zeven van zijn collega's vermoord geblinddoekt door uh, extremisten en uh, neergeschoten. Have de killers been brought to justice? The killers were found incidentally uh, because of other crime. They were caught and they confessed. But uh, uh, somehow, when they were brought to the court, there is a special terrorist court, but no protection for the judges. En hij zegt dat de daders bekend hebben. Maar dat de rechters uh, uh, ze niet hebben durven te veroordelen. Daarvoor uh, they were not held guilty. Als je opkomt uh, voor minderheden, dan is je leven niet zeker. Pakistanse mensenrechtenactivist Pieter Jacob raakte van streek... over de niet-veroordeelde moord op zijn collega's. Hij vertelde verslaggever Antoinette de Jong verder nog... dat hij graag wil overbrengen dat het echt de goede kant op gaat daar in Pakistan. Maar het is ook duidelijk dat de strijd voor de mensenrechten... er zwaar is en levensgevaarlijk. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen de collega's van het wetenschapsprogramma Labyrinth. En ik laat u achter in Istanbul voor een ondertussen in van geluidskunstenares Cilia Erens. Eerder geluidsopnames die ze maakte overal ter wereld kunt u terugluisteren op onze website VilaVPRO.nl. Een fijne avond en graag tot volgende week. Ondertussen in. Istanbul, Museum Istanbul Modern.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 Luister zometeen naar de documentaire De Morgenster. Nou, ja, dat is een uh, netter woord voor zwerver. Van Bulgaren die voor een paar euro per dag hier in Nederland de straten afschuimen op zoek naar oud Kabler, metal, ijzer. Kabel, metaal, ijzer. Zometeen, 9 uur, de Morgenster in Holland Dok Radio. Radio 1. No probleem. Het nieuws van alle kanten.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 Ga ik zo? Oh, de door de nou, ga nu vast stemmen op stergoudenlookie.nl Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independent.nl. Dit is Radio 1.